Wie is de antichrist en hoe kunnen wij hem herkennen? Wat wil hij en wat doet hij eigenlijk? Dat is uh, het onderwerp waar we in deze aflevering van Eindtijd en Provetie over praten... met Jan van Barneveld natuurlijk. Hartelijk welkom Jan. Dank u. Wie is de antichrist? Ja, er zijn er al zoveel geweest. En dat zegt ja, apostel Johannes natuurlijk ook. Hè. Weten zegt hij dat er een antichrist komt en er zijn er zoveel geweest. Ja. Hij heeft al een heleboel pogingen gedaan en er zijn een heleboel ja, de, In een van de vorige afleveringen ja. hadden we het al over Hitler, ja. over Napoleon, geloof ik. En, en, en er zijn een heleboel 666-regenaars, ja. ja. die op de paus en op Obama en op Sarkozy en weet ik veel wie allemaal 666 berekend hebben. Ja, ja, precies. Ja. Maar het gaat erom, even serieus te zijn, mm -hmm. het gaat erom dat we goed moeten oppassen. Ja. De heer Jezus, die heeft gezegd in zijn eindtijdreden, zegt hij, zie toe dat niemand u verleidde. En ja. dat is de bedoeling van de antichristen, ja, om de mensen te verleiden. Is die met Adam en Eva mee begonnen? Ja. En dat gaat tot de eindtijd door. Want, zegt hij, velen zullen komen onder mijn naam. Ja. Velen, zegt ja. hij. En er zijn er heel wat. En ze zullen zeggen, ik ben de Messias. Ik ben de Christen staat eronder, maar dat is het Joodse woord daarvoor is Messias. Ja. Ik ben de Messias, zeggen ze. En zij zullen velen verleiden. Ja. En je bent gauw geneigd om te zeggen van, ach mij niet, ik, uh, ik weet het allemaal wel. Maar uiteindelijk zullen heel veel achter hem aan lopen. En uh, er wordt een feit dat er heel veel achter hem aan ja. zullen lopen. Hij herhaalt dat nog een keertje. Hij zegt hier in vers 23... Indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Messias... En mm -hmm. er zijn valse messiassen. Of hier gelooft het niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan. Ja. Er was iemand na een preek die komt naar me toe. En die zegt, ik heb boeken van die en die man wil ik gaan kopen. En ik zeg, welke man? Ik zeg, niet doen, valse profeet. Ja, ja. Ja, want er lopen heel wat mensen rond die zeggen, ik ben Elia. Ja. Of uh, ik ben een van de twee getuigen. Zoals mm -hmm. dus in Nederland lopen die rond ja. en die zullen komen. En de heer die zegt, er zullen velen verleiden. En ja. Paulus, die zegt er ook wat van in de Korinthebrief. Hij zegt, um, pas op dat Satan op ons geen voordeel mocht halen. En dat is altijd. Wat is het voordeel wat Satan haalt? Dat hij de dingen kapot maakt. Ja, precies. En uiteindelijk doet hij dat ook. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend en die ja. gedachten kun je uit de schrift halen. Maar als er dan zo heel veel mensen achter hem aan zullen lopen, we kennen dat natuurlijk een beetje uit de tijd van uh, Hitler uh, nazi tijd, hè? ook uh, Massa's mensen achter Hitler aanliepen en hoe met een groot gemak dat eigenlijk heel snel tot stand komt. Uh, hoe kunnen wij zeg maar dan zo'n antichrist herkennen? Ja, het Eerst even iets vertellen. De reden waarom natuurlijk de mensen achter hem aan zullen lopen... is omdat hij verschrikkelijk veel goed doet. Ja. Hij is... Een imitatie van de echte Messias. Ja. Van de heer dus Jezus. Hij, hij kan bijvoorbeeld... Uh, het kan maar zo zijn dat er allerlei wonderbaarlijke genezingen tot stand komen. Ook, uh, dat zullen wel schijngenezingen zijn. Mm -hmm. Maar ook dat zal gebeuren, ja. ja. Genezingen, grote wonderen en tekenen staat er ook in ja. openbaring. Ja. Uh, dat, dat hij zal gaan doen. En, en, en wie is dat dan? Uh, uh, we weten natuurlijk uh, dat het een trio zal zijn. Ja. Ja, je hebt het beest uit de zee... Dat is de antichrist zelf. Het ja, beest uit de aarde. En dan het beest uit de aarde, dat is de geestelijke vriend van hem. Ja. En in openbaring 17 zien we daar het, het, het beest, dat rode beest, met die vrouw daarop. Ja. En die vrouw is de religieuze component, ja. de nieuwe wereldgodsdienst. En let erop, altijd willen die machthebbers een eenheidsgodsdienst hebben. Ja. Om het volk bij elkaar te houden. Ja. En, dat, dat en, daar, begon... en daar zie je dat de politiek en die religie opeens weer samensmelt. Ja. Terwijl we nu angstvallig proberen die twee uit elkaar te houden. Ja. Dat is wel een heel vreemd gegeven. Ja, maar want er, over... zijn, er zijn in die, laat ik zeggen, in die linkse of, laat ik zeggen, in die antigodsdienstige kringen... zijn er toch ook weer stemmen dat er een bepaalde religiositeit moet komen of iets dergelijks. Mm -hmm. En ze zijn bezig in de nieuwe wereldorde bij de Verenigde Naties ook een nieuwe wereldreligie te maken... Ja. En, en, en, en, die is en betekent dat dan uh, dat we zouden moeten verwachten dat katholieke protestanten allemaal weer samengaan? Oh ja, ja. Oh ja, dat is al. Uh, het, het Vaticaan is er ook mee bezig. Maar uh, dat betekent zeg maar een, een, een, een mix van allerlei religies. Ja. Kat Katholieken, protestanten, hindoeïsme, ja, uh, moslims. Heeft zijn, uh, ja, iedereen heeft zijn eigen afdeling. Ja, ja. ja. ja. Maar, en, maar we respecteren elkaar en. Uh, uh, ja. Ja. En, en dat is daar, de... daar moeten we aan denken dan En die kant gaat het inderdaad op En dus zo'n leider Die uh, moet ook door al die mensen Uit al die religies geaccepteerd worden Ja, dus hij moet een klein beetje uh, Islamit zijn een, beetje en een klein beetje moslim Een klein beetje boeddhist uh, Vooral een veel, uh, veel hindoeïst beetje... Er dus heel veel verschillende petten op ene uh, keer een meiter, de andere keer een... <laughs> ja, ja, je kunt erom lachen <laughs> Maar uh, ja. het is natuurlijk Erg genoeg natuurlijk ja. En, en je hebt dus het beest uit de zee, het beest uit de aarde, de profeet... Ja. ...en daarachter zit wat men dan noemt de draak. Het zijn dus eigenlijk ook waarschijnlijk uh, zeg maar, meerdere personen waar je zeg maar, op moet letten... Uh, ...als het gaat om die samensmelting van die, dat beest van de aarde ja. en beest uit de zee. En die de profeet, dus het beest uit de aarde, dat ja. lezen we ook duidelijk in de openbaring... Ja. ...zal bezig zijn om al die religies tot één te smelten... Ja. En oh, dat is toch goed en we moeten elkaar inderdaad respecteren en al die termen die komen mm. zo naar voren. Ja. Dat is een hele ernstige zaak. Mm -hmm. En velen zullen ze verleiden, wie niet? Degene die het teken van de heer Jezus hebben. Ja, Daar hebben die... we een vorige aflevering over gehad, hè? dat de heer Jezus zegt van het zegel op je voorhoofd. En dat de duivel daar tegenover zet een, een zegel van hem op je voorhoofd. Ja, ja, ja, ja. dat is altijd hetzelfde ja, liedje. Het kopiëren gaat gewoon door. En het streven van Satan, dat zien we natuurlijk heel duidelijk uh, in, in, in de profeten. Ja. Het is merkwaardig hoe de Bijbel, als je dat goed bestudeert, overal doorzicht in geeft. Mm -hmm. Ezekiel, die vertelt ook in Ezekiel, ik meen hoofdstuk 28, waar die Satan vandaan komt. Ja. Ik, ik lees maar een stukje vers 12. Over de, Satan gaat het. Volmaakt zijt gij van gestalte. Vol van wijsheid, volkomen schoon. Ja. En dat stuk wijsheid ja. heeft hij nog. Ja. Kunnen wij niet tegenop. Nee, Alleen de Heer Jezus kan er tegenop. Ja. En het woord. Ja. De Heer Jezus verslaat Satan met het woord. Mm -hmm. Het enige waar hij bang voor is, is voor het woord van God. Ja. En daarom moeten we dat woord kennen. Mm -hmm. En moeten we het woord leren hanteren. Als die macht er op je afkomt, dan zeggen we nee... Ik hoor bij de Heer Jezus, hij is mijn en staat Heer. geschreven. En er staat geschreven ja. dat de kinderen Gods, die horen bij Jezus Christus. Ja, precies. Nou, in Eden waart gij in Gods Hof. Hij was dus in het paradijs en dan wordt er verteld hoe mooi die er was allemaal. Ja. En vers 14: gij waart een beschuttende Gerub, een engel, Zeker. met gespreide vleugels. Dus eigenlijk een beschuttende Gerub, die dus zo beschuttend over de heerlijkheid Gods gaat ook. Dat was, die, dat was die voordat er onrecht was. Dat was die voordat het was. Ja. Nee, wat gebeurt het? Onberispelijk was je. Dat was helemaal goed. Mm -hmm. Van, totdat er onrecht in u gevonden ja, werd. Precies. Door uw uitgebreide handel... ...zijt gij vervuld geraakt met gewelden ...en kwam gij tot zonde. Hoogmoed was er. Ja. Hij wilde machtig worden. Hij wilde op de troon. Trots was uw hart op uw schoonheid... En wat doet God dan? Ter aarde werp ik u neer. En dat is dus in Genesis 1 ook eigenlijk gebeurd. Ja. Toen is de aarde een woestenijn geworden. En, en uh, dat lezen we ook in Jesaja. In Jesaja, ik meen, ik moet even spieken, in Jesaja hoofdstuk 14. Mm -hmm. Daar staat ook iets over die, die, die Satan. Ja. En hij is toen door de val van Adam en Eva, is overste van deze wereld geworden. En dat is altijd nog zijn doel om de zaken kapot te maken. Ja, want dat, dat is zijn streven. Hè? Hij ja. wil gewoon uh, op de plaats van God gaan zitten. Ja, ja. En dat, dat is ook die strijd die de constant is in de hemelsgewesten. Ja, en, en dat is dus een strijd <lacht> ook tussen onze beleidenis van Jezus is Heer. Ja. En daarom is hij zo vreselijk kwaad. Omdat dit Jezus aan de rechterhand van de Almachtige mm -hmm. op de troon zit. Ja. En daar had hij willen zitten. Tuurlijk. Hij had het willen ja. doen. Nee? Uh, hier zien we in Jezaja... Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgen ster... En, en gij overlegde nog wel: ik zal ten hemel opstijgen, mm -hmm. boven de sterren Gods, mijn troon oprichten. En zetelen op de berg van de samenkomst. Ja, Zie? dus dat, dat was zijn streven. Ja. Zetelen op de zat, berg van de samenkomst. Ja, je ja. was ja. aardig bijbels bezig. <laughs> dus, uh, nee, ja. maar, maar dat is dus zijn plan, dat is, uh, en daar, daar gaat alles naartoe. Ja. En dat is zijn bedoeling ook. En daarom haat hij het Joodse volk. Omdat God niet alleen de Joodse Messias, de Heer Jezus, Yeshua Hamessiah, ja. bestemd heeft. Maar ook het Joodse volk ja. tot heerlijkheid heeft bestemd. Ja. Dat is een duidelijke zaak. En dat gaat ook gebeuren. En daarom haat hij de bijbelgetrouwe christenen. Ja. Omdat wij het woord van God hanteren. Ja. En omdat wij Jezus alleen als Heer herkennen. En ook zijn wapenen die die gebruikt, zijn natuurlijk totaal andere... dan die van de heer Jezus. Als het gaat... Ik moet denken aan die tekst... Uh, wat zegt... Uh, niet door macht, niet door geweld... maar door mijn geest zullen de dingen tot stand komen. Ja. Zeg, maar er komt nog wel heel wat... macht en geweld aan te pas. Dat maar we. dat komt eigenlijk... uit de kant van, van de Satan. Die gebruikt, dus, ja, ja. die gebruikt die wapenen... en de heer Jezus zegt van... door mijn geest komen de dingen tot stand. Uh, dat klopt... Aan de andere kant zien we nog steeds de oorlogen in het Midden-Oosten. Mm -hmm. En zien we dus dat Israël daarvoor gebruikt wordt om ook als zwaard van de Messias te hanteren. Ja, ja. Dat, dat is een van de Messiaanse taken helaas voor Israël. Mm -hmm. Om de oordelen van God over bepaalde volken te voltrekken. Ja. Dat moest Jozua ook toen de Israëlieten uit Egypte kwamen. 400 jaar lang had God geduld gehad met al die volken die er waren. En die waren nog steeds vreselijk afgodisch en, en zondig. En toen kwam Joshua. Dat is dus een van de oorzaken waarom er zoveel haat is van de volken naar Israël toe. Natuurlijk. Want... ...onbewust weten die geestelijke machten die erachter zitten... Mm -hmm. ...achter elke idee, achter elke idee, achter elke filosofie... Ja. ...daar zitten geestelijke machten achter. Ja. En wij hebben door het woord de geestelijke macht van de heilige geest achter ons. Dat is verschrikkelijk uh, belangrijk. Ja. Maar die antichrist moeten we herkennen. En weet je hoe ja. we hem kunnen herkennen? Dat vinden we in de profeet Daniel. Die Daniel die heeft ongelooflijk veel uh, dingen daarvan gezien... Uh, ik zoek even op Daniel 11. Daniel hoofdstuk 11. En dan kijken we naar vers 21. Dat gaat ook over de antichrist. En uh, daar wordt een, een koning, is daar. Maar er komt een andere koning, vers 21. En dat wordt dan de antichrist. Ja. In zijn plaats zal een veracht man opstaan. Dus het, het wordt gewoon... Laat ik zeggen, iemand die niet geacht is, uh, het, het is geen prins of een, een, een belangrijk man, een veracht man komt. Er, dus denk erom, als er een veracht man komt, dan kan dat best altijd. Ja, dat is wel heel interessant. Zeg je? Als je zou denken: van nou, het is iemand die, uh, zeg maar, die al status heeft, ja, die ja. Uh, zeg maar, president is of zo, of uh, paus is of noem maar op. Ja, nee, een veracht man. Dat, dat, dat past niet bij zo'n nee, nee. zo titel. Uh, hij benadrukt het nog eens Daniel ja. Wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht ja, ja. En onverhoeds echter zal hij komen Nou dat, dat woordje onverhoeds Dat zit wel Ik heb dat in het Hebreeuws nagegaan Ja ik, ik, kan dat, ik ken dat niet Maar ik zoek dan andere vertalingen erbij Begrijp je ja, ja. Maar er staat uh, in het origineel: Met vrede zal hij komen Met vrede Ja met vrede ja. zal hij komen dat heb ik allemaal dus... Uh, hij zal dan een weldoener, zal die in het begin zijn. Dat vinden we ook ergens anders in Daniel. Hij zal een verbond maken ja. met Israël. Ja. En hij zal vrede brengen in mm -hmm. het Midden-Oosten. Schijnvrede. Ergens anders zegt de apostel... Vrede, vrede zullen zij ja. zeggen en geen gevaar. Ja. Dat is de eerste drieënhalf en een half jaar van de antichrist... Zullen... Dat je, ...prima gaan. Dat is, ja. dat is de grote verleiding. Ja, dus het enige dus wezen, wezen zeg maar, het politieke Israël zoals we dat nu kennen... ...zal die vrede ook met hem gaan sluiten? Uh, waarschijnlijk wel. Behalve dan natuurlijk een heel stel orthodoxe Joden. Ja. Die zeggen dat is ook de Messias niet en dat kan niet. Ja, ja. De, de, de Oslo-akkoorden... Die, die, die vragen of die al een keer eerder op ben kurion is geland. <laughs> Best mogelijk, maar, <laughs> maar, maar de Oslo-akkoorden... En dat was ook zo'n verbond wat met, ja. met Arafat gesloten werd. Mm -hmm. ja. Maar orthodoxe joden en anderen, die waren daar fel op fel tegen. Ja. Die zeiden, dat is het verbond des doods. Ja. En dat staat ook ergens in de Bijbel. Een verbond met de dood zul je sluiten. Gaan ja, we verder kijken naar hem. Hij zal zich meester maken van het koningschap. Door slinkse streken. En, met, en vers 23... Wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen. Ja, dus het, is, het is dus een leugenaar. Het is, ja, natuurlijk, maar dat is toch wel logisch. Nee, Zou dat, dat wisten wist we al, want hij is de, de, de, de, vader, de vader van de, de, de leugenaar. De, leugen. de vader de leugenaar. Leugen. Maar het is goed om dat nog even te benadrukken. Ja. Dus dat hij dus door list en bedrog je ja. plek gaat krijgen en dat hij dat ook zal blijven toepassen. Ja, ja, ja. En vers 36 schijnt ook nog iets, staat ook nog iets interessants. Ik heb dat thuis... Uh, en de koning, dat is die antichrist weer, uh, zal doen wat hem goed dunkt. Ja. Hij zal zich verhoofdvaardigen, dus hij zal zichzelf uh, lekker opblazen, om zo eens te zeggen. Ja, want hij komt van niks. Hij, hij, ja, hij was niks. En, hij, hij, ja. en als niks iets wordt, wordt het niks. Ja, ja precies. Ja, ja is, want je moet, je, je moet dan jezelf oppompen. Ja, ja, ja, ja. hij blaast zichzelf op. Ja. En hij zal zich verheffen tegen elke god. Ja. Zelfs tegen de god der goden zal hij ongehoorde woorden spreken. En dat zegt Paulus ook ja. in 2 Thessalonicenzen mm hoofdstuk -hmm. 2. He, van die antichrist die in de, zelfs in de tempel gaat zitten. Ja. Vele vermoeden dat die antichrist als koning ook bij zal dragen aan de herbouw van de tempel. Ja, dat hadden we vorige keer over ja. een van de vorige nou, ja, afleveringen. Dat, dat, dat is niet ongewoon natuurlijk. Dat, dat zou wel zeg maar, de meest makkelijke manier zijn... want die kan dan gewoon op die plek daar die tempel bouwen. Ja, ja. En dat, daar komen dan waarschijnlijk niet alleen Joden in... maar ook de moslims en de hindoes en de ja, zeg maar, hele zullen wereldreligie. Ja. Gaat daar zijn zelere Mijn erendienst. huis zal een huis zijn, een bedenhuis zijn voor alle volken, zullen ze zeggen. Ja. Maar ja, dus de andere kant van de zaak is natuurlijk ook... ...dat ook de, de tempel waar de Heer Jezus in optrad... ...was ook door Herodes gebouwd. Ja. En in de tijd van Ezra en Nehemia... ...had de wereldheerster van ja, die, die had tijd, geld koning Darius... <laughs> ja. he, die, betaalde ...die betaalde zelf de Ja, <laughs> ja. Dus, dat, ja dus, dus dat is wel een logica dat je mag verwachten dat dat nu... Zeg ...dat het maar nu weer zal gaan gebeuren, ja. ja, op die manier. Ja, de winst van de wereld vloeit naar Gods kinderen. Dus, uh... Uiteindelijk wel, ja. ja, ja. Maar ja, da daarom is ook als de Heer Jezus teruggekomen is... Want die antichrist, dat weten we ook uit de Bijbel, zal zeven jaar aan de wind zijn. Ja. Die eerste drieënhalf jaar zal goed gaan, maar na drieënhalf jaar zal hij het verbond verbreken. Ja. Hij zal waarschijnlijk bepaalde overeenkomsten hebben met het Joodse volk, dat de tempel min of meer met rust gelaten zal worden ja. in die eerste tijd. En na die drieënhalf jaar dan gaat hij zichzelf zo opblazen dat hij daar in die tempel gaat zitten. Ja, precies. En, dat die daar, ja, en dan, dat... dan verbreekt hij het verbond. Dus dan komt de leugenaar weer ja, naar boven. Ja, ja. Ja, van jongens, ik, ik heb wel aangezegd, maar nu ga ik B zeggen. Ja, ja. En nu, dan komt dus die beruchte gruwel der verwoesting. Zoals Daniel dat drie keer zegt. Ja. En nou zeggen sommige mensen, Daniel dat is allemaal passé. Ja. Maar de heer Jezus zelf, die... Tilt Daniel door naar de eindtijd? Ja, ja. Want Heer Jezus zegt. En waar dat doet hij dat? In zijn eindtijdreden zegt ja. hij. Wanneer je dan de gruwel der verwoesting. Ja, waar de profeet Daniel over spreekt. Ja, ja. als je die ziet in de tempel. kijk dan uit, want dan gaan er vreselijke dingen gebeuren. Dat betekent niet dat het al geweest is. maar, het gaat maar nog dat gebeuren. het al gaat komen. Maar het is ook geweest en het komt weer. Ja, ja. Ja, dat is, uh, is dat dan zo'n doorgesneden tekst? Waar wij in deze begrip. Ja, niet alleen mee... doorgesneden, een tekst die een, <coughs> een, een verdergaande ja, ja, vervulling precies. heeft. Ja, ja. En dat is bijvoorbeeld. In de tijd van Koning Salomo was er ook een vrederijk. Ja. Ongelooflijk machtig was die, ongelooflijk vol vrede. Hm. Maar dat heeft niet doorgezet en dat komt pas als ja. de, de grote Salomo, de vredevorst, als de Heer Jezus komt. Ja, ja. En daar wachten we op. We wachten niet op een wereldheerser. Wij wachten alleen maar als er iemand zegt, is de Messias, bent u Jezus. Ja. Bent u Yeshua, bent u de Messias. Ja. En die Jezus is te herkennen aan de wonden in zijn handen en de wonden in zijn voeten. Het is dus ontzettend belangrijk dat we dat maar goed zien. Ook, ook in zijn manier van doen. Ja, want daar waar, we, daar waar we vaststellen dat die antichrist uiteindelijk zeg maar, verbonden verbreekt... en net zo makkelijk uh, jou weer aan de kant gaat schuiven... Uh, als dat hij omhoog heeft geprezen en noem maar op... Daar zal de heer Jezus... Praat daar niet te makkelijk voor over. Nee, want? want ook, ook Hitler die was zo vriendelijk. Die nam ook kleine kinderen op zijn arm. En... Ja, maar we zien zeg aan maar, de vrucht van, van zijn werken... Toch dat hij. Uh, dat het mis was, en, was natuurlijk. Mis was. Maar die vrucht zie je niet meteen. Nee, maar die vrucht zie je in ieder geval bij de heer Jezus niet. Tenminste, nee. niet de verkeerde vrucht. Nee, alleen de goede, vruchten, ja, alleen maar de goede vrucht. Maar in die eerste drieënhalf jaar. Ja, ja, je bedoelt, want het is moeilijk te herkennen. Ja, ja is dat, moeilijk, dan, dan is het bijna niet te herkennen. Ja, en vandaar is dat zelfs de hele maar, wereld erachteraan gaat lopen. Alleen maar omdat hij niet de Christus, de Messias, de Jezus is. Ja. En aan de tweede, aan zijn slinkse streken, aan zijn afkomst... en dergelijke details die uh, Daniel ook geeft. Nou ja, goed, daarin probeert hij dus weer te imiteren... Uh, omdat de Jezus ook in een, in een stal geboren werd. Hè? Als, uh, hij had geen afkomst. Hè? Dat, is ja. Ja, dat is interessant, ja. Daar, ja. In, daar in, in, uh, imiteert Ibiteert hij dus ja. uh, eigenlijk weer. Uiteindelijk wel, ja. ja dat is wel apart. Som, sommigen denken... Dat die antichristen, dat dat een soort kalief zal zijn. Ja. Uh, zoals er in de vroegere eeuwen ook allerlei uh, kaliefs mm. zijn die vrij ruimdenkend waren. Ja. Waarom? Omdat hij op de lieveling der vrouwen uh, geen acht slaat. Ja. En wat, is wat de, betekent dat? Uh, dat hij, uh, hij, hij slaat geen acht op de wensen van de vrouwen. Oké. Okay. En dat is de, de enige religie in de wereld, denk ik, waar uh, vrouwen niet zozeer geacht zijn. Uh, dat, is, ja, dat, is, ja. dat is de, wel, de islam. Ja, in ja, Saudi-Arabië is mogen ze niet eens auto rijden. Nee, dat klopt. Ja. En dat is... Maar ja, Kunnen ze ook geen brokken maken. <laughs> ja, <laughs> oh, goed, maar goed. Sommigen zeggen, mijn vrouw zouden zeggen, de, jullie kerels zijn de grootste brokkenmakers. <laughs> ja, maar alles, maar ja. het, de, de zaak is natuurlijk uh, ernstig genoeg. Ja. Niet, nou, uh, maar goed, dus, dus het blijft erbij, dat zeg maar, vooral in die eerste 3,5 jaar, waar hij zich heel mooi voordoet en waar hij ja, ja. echt ook uh, zeg maar, mooie dingen voor de mensen uit doet, met wonderen en tekenen komt. Ja, ja, ja. Uh, dat we dus echt gewoon moeten opletten van, van, ja, hoe zien zijn handen eruit? Ja, ook dat, ja. Ja, dat, ook dat, dat is ja. belangrijk. Nou, laten we even kijken naar, naar openbaring 17. En daar staat die ook nog eens een keertje in. En dat is die, die vrouw op dat beest. Ja. Die vrouw is de wereldreligie. Ja. En er staat, die zit in vers 2, die uh, zit aan vele wateren, gaat met vele volkeren om, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen, die gezetteld zijn op aarde, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Ja. Dus ze brengt natuurlijk heel wat voorspoed. Precies. Die wereldreligie, de antichrist, brengt enorm veel voorspoed. Ja. En um, hij verbaast zich. En vers 8, het beest dat gij zaagt was en is niet... en het zal opkomen uit de afgrond. En met andere woorden, het rijk dat gevestigd wordt door het beest... is al eerder geweest. Ja. Daarom denken velen aan het Romeinse Rijk... Ja dat dan het hersteld Romeinse Rijk is. Mm -hmm. Denken velen aan de Europese Unie ook, die daar naartoe groeit. Ja. En dat is ook wel logisch, omdat Europese, het Romeinse Rijk... waren de twee benen van het beeld van Precies. Daniel. Ja. Oost-Europa en West-Deel de van Europa. Ja. Het Oost-Romeinse Rijk ja. en het West-Romeinse Rijk. Ja. Dat is heel interessant. Ja. Maar steeds meer bijbelonderzoekers denken... En die zeggen, ach, Europese Unie, uh, dat is nooit wat geweest en het wordt nooit wat. Nee, nee en, dat zien we nu ook al gebeuren. Dat zien we nu <laughs> gebeuren. Ja. En bovendien, in de Bijbel wordt er niet over gesproken. Mm, nee. Wie is de opvolger, zeggen zij, van het Romeinse wereldrijk? Dat is het Turkse wereldrijk. Ja. En die Turken die zijn ook helemaal weggevaagd. Ja. In 1918. En die, en die komen nu ook weer en op. En die komen nu uh, ja. enorm op. Ja, ja, ja. En je ziet dan ook in de politieke ontwikkeling... met de, de zogenaamde Arabische lente... die nu Arabische winter is geworden... in al die landen waar die lente is geweest... krijg je een opkomst van de moslimbroederschap. Ja. Dus, zijn... dus het zou voor de hand liggen dat uh, zeg maar, er zo'n kalief... Uh, zo'n zo plek gaat krijgen als uh, de functie gaat vervullen van de antichrist. Dat zou best kunnen, ja. ja we moeten ja. daar gewoon ja. op de dingen moeten we letten. Ja, maar in, in, al, in alles blijkt wel weer, ook zeker uit wat we hebben besproken in deze aflevering, onze tijd zit er namelijk bijna op, um, dat, um, ja, dat we heel erg moeten gaan opletten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, van, ja, het enige teken, wat je zou moeten doen als hij zijn handen gebruikt... van kijk maar naar zijn handen. Ja, ja misschien dat want, we de, een volgende uitzending daar eens ja, wat over, ja, verder want, over zullen hebben. Ja, want dat is eigenlijk zeg maar, het kenmerk van de heer Jezus. Ja, ja, ja. Hij is voor onze zonde gestorven. Hij heeft aan het kruis gehangen om uh, de vrede van de wereld uh, te, te bewerkstelligen. En het, het, het, het teken aan zijn handen is die spijkers die door zijn handen zijn gegaan. Ja, ja, ja. Ja, ik denk... En uh, zullen we kijken wat de Bijbel ervan zegt een keer... Dan gaan we een volgende aflevering doen. Oh, is een volgende ja? aflevering ja, ja? al? Ja, want we zijn oh, okay. echt nu aan het eind van ja, deze aflevering. Ja, want we aflevering. moeten goed opletten dat haat tegen bijbelgetrouwe christenen... ...wat ja. we nu ook in Europa ja. en onder islam ja. natuurlijk al heel duidelijk... Dat zal ook kenmerkend zijn voor de, de ken het. En haat ja. tegen, tegen Israël. Ja, ja, ja, omdat precies. die bij de levende God van Israël ja. horen. En die God, dat is de God van hemel en aarde, dat ja. is de schepper... En, en, ...en de Messias, dat is de komende koning. Zeker. En onze grote kreet is omhaastig haastig, Heer Jezus. Nou, zeker, absoluut. En ja. naarmate de tijd vordert, zullen we ook zeker, zeg maar, ja, ja, ja. vaker op dit onderwerp En vormen. we kunnen die tijd ook later vorderen. Ja, Dat door te bidden. Ja, dan... ah, daar gaan we een volgende aflevering over hebben. Oh, help me herinneren. Het, het zit er helemaal op. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van de tijden profetie. En nogmaals, we hebben het over gehad. Het is wel heel belangrijk om het woord van God te kennen... en te weten wat er allemaal te gebeuren staat... en hoe wij ook zeg maar, moeten opletten van wie wij volgen. Volgen wij de heer Jezus of volgen wij zomaar een, een vervanger? Iemand die komt als een verleider in deze wereld. We danken u voor het kijken nogmaals en graag tot een volgende aflevering van Eindtijden Proventie.